Het aantal christenen dat wordt vervolgd vanwege hun geloof is gestegen. De christelijke organisatie Open Doors maakt elk jaar een ranglijst van 50 landen... waar de christenen het meest worden vervolgd. Vooral in Afrika neemt de vervolging toe. De lijst wordt al voor de twaalfde keer aangevoerd door Noord-Korea... waar de hele familie in een straf kan van iemand die met een bijbel is betrapt. In Dordrecht zijn gisteravond tegenover het stadhuis schoten gelost. Niemand is gewond geraakt, ook is niemand gearresteerd. Volgens de politie fietste een man voorbij en loste hij een aantal schoten in de lucht. Op het moment van de schietpartij was er in het stadhuis een nieuwjaarsreceptie. De aanwezigen hebben niets gemerkt van het incident en hoorden er pas achteraf iets van. De Syrische Nationale Coalitie heeft een stemming over deelname aan de vredesconferentie in Geneve uitgesteld. De beweging die door het westen wordt gezien als de belangrijkste Syrische oppositiegroep is te verdeeld. Zo heeft een deel de steun aan de leider ingetrokken. De coalitie wil nu volgende week stemmen over deelname aan de vredestop die op 22 januari wordt gehouden.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 Morgen is het wisselvallig, maar nog wel zacht. Vrijdag wordt het droger en kouder. Dit was het NWS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Met viel op de A7 richting Zaandam. Daar staat al 2 kilometer bij Purmerend. En op de A16 richting Rotterdam. Voor het knoppen plein 3 kilometer. De eerste lading chemische wapens is uit Syrië gehaald. Nederlandse Sigrid Kaag leidt die opruimmissie namens de VN. U hoort haar zo dadelijk. En staatssecretaris Dekker van Onderwijs maakt straks bekend... welke basisscholen tweetalig zullen worden. We kijken vanmorgen hoe tweetaligheid nu al in de praktijk werkt. Het LOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Het is woensdag 8 januari. Goedemorgen. Goedemorgen. De eerste lading chemische wapens is uit Syrië gehaald. Dat gebeurt onder leiding van de OPCW, de VN-organisatie die wereldwijd chemische wapens controleert. De organisatie staat onder leiding van de Nederlandse VN-diplomaat Sigrid Kaag. En zij noemt het weghalen van de wapens een bijzondere prestatie. Er is nog nooit een chemisch wapenprogramma vernietigd ten tijde van oorlog. Uh, het tweede is, er zitten overal uh, heel veel gevaren aan en vanuit de... Uh, ons perspectief eh, wordt het beschouwd als een van de meest gevaarlijke situaties... waarin we hebben geopereerd. Krag is blij met de vorderingen, maar opgelucht is ze nog niet. Mm, nee, want dat zou betekenen dat ik uh, ongerust was. Ik ben nog ongerust, nog opgelucht. Ik hou een heel uh, een soort koel cool hoofd erbij. We kijken van dag tot dag, week tot week... Hoe we, de, de, hoe we het zoveel mogelijk werk kunnen verrichten. Er is natuurlijk altijd een zorg qua veiligheidssituatie in het land... En er zijn altijd dingen die mis kunnen gaan. Maar ongerust niet. We moeten gewoon heel erg blijven opletten dat alles goed zal blijven verlopen ontslagen bij zorginstelling Triade in Flevoland. Het gaat om 200 vaste medewerkers die volgend jaar hun baan kwijtraken... en tijdelijke contracten worden niet verlengd, dat meldt de Omroep Flevoland. De instelling moet reorganiseren vanwege bezuinigingen. Patiënten zijn niet per se de dupe, zegt dit bestuurslid van Triade. Het is in ieder geval duidelijk dat bij de extramurale zorg, zoals dat heet... dat zijn de zorgtaken die we hebben mensen thuis verrichten... of in dagbestedingslocaties, dat daar de klappen zullen vallen. Ik wil nog niet zeggen dat het ook die mensen betreft... Het hangt helemaal af van de afspraken met de bonden... wie uiteindelijk uh, daar de dupe van is. In totaal werken 1500 mensen bij Triade. Er is besloten tot een reorganisatie omdat per 1 januari volgend jaar... veel zorgtaken worden overgedragen aan de gemeente. In Dordrecht zijn gisteravond tegenover het stadhuis schoten gelost. Niemand raakte gewond, zegt de politie. Gisteravond rond 10 voor 9 kregen wij een melding... dat er geschoten zou zijn op de groenmarkt in Dordrecht. Nou, volgens mij zijn wij natuurlijk direct naar de plek toegegaan... En daar aangekomen horen wij van getuigen dat er een uh, fietser over de groenmarkt heeft gereden. En die heeft al fietsend een aantal schoten in de lucht uh, gelost. Maar volgens mij gewoon doorgefietst en zo'n 150 meter links afgeslagen en uitzicht verdwenen. De, de politie heeft kogelhulzen aangetroffen. Op het moment van de schietpartij was er in het stadhuis een nieuwjaarsreceptie... maar de politie denkt niet dat er verband is met het schieten. Aanwezigen hoorden pas achteraf dat er iets op de groenmarkt was gebeurd. Een Amerikaanse legerhelikopter is gisteravond in het oosten van Engeland neergestort. Alle vier de inzittenden zijn omgekomen, zegt de politie. I can confirm that we have officers at the scene of a helicopter crash on the Salt House Marshes in North Norfolk. The helicopter had a crew of four and sadly at this time we believe that all four members of the crew have died. De helikopter was op trainingsmissie in het graafschap Norfolk. Onduidelijk is wat er misging. Dit type helikopter wordt op missies vaak gebruikt voor reddingsoperaties. De bemanning is daarom goed getraind om laag te vliegen. Een lesbisch koppel dat wordt gepest wil weg uit Assen. Ze voelen zich niet daar veilig meer. Zo werd hun vuilcontainer opgeblazen en de schutting in brand gestoken. De maat is vol, zeggen ze. Wij willen niet in Assen blijven. Wij willen buiten Assen. Uh, ja, de politie heeft ook gezegd, jullie kunnen hier niet blijven wonen... Wij zijn zoveel gepest, wij zijn zo emotioneel kapot. Uh, ja, wij willen gewoon buiten assen. De burgemeester van Asser ging op televisie met het paar in gesprek... en dat ze in, uh, probeer, hij probeert te bewerkstelligen dat ze in Asser blijven... om de problemen samen op te lossen. Verhuizen mag natuurlijk en dat is ook in jullie eigen keuze. Ik kan niet in jullie harten kijken en ook niet in jullie hoofden. Maar ik weet wel dat we met elkaar, uh, ja, als je weggaat... dat je ook een goed gevoel erover hebt dat er wat mee gedaan wordt. Ik zie deze dames, ik zie jullie niet als zwakkeren. Ik zie wel dat je emotioneel bent, maar jullie zijn wel, jullie hebben power. En ik denk dan, hoe kunnen we met elkaar weer zorgen dat je er weer bent... en dat je er staat, en dat we dat met elkaar keren. Ja, ze hebben power, maar voor het paar staat hun besluit vast, zeggen zij. Robin Visser, die haalt zijn Engels vandaag een beetje op. Good morning, how are you today? Yes, yes, indeed, how do you do this morning? Very fine, thank van you. van Oosten. Yes, uh, today. <laughs> Goed zo. Vandaag horen twaalf uh, scholen, basisscholen, uh, dat ze geselecteerd zijn voor een pilot met uh, Engels in de klas. 30 tot 50 procent van de lessen gaat dan vanaf het komende schooljaar in het Engels gegeven worden. En uh, het ministerie van Onderwijs wil dat, omdat het nodig zou zijn om te concurreren in de kennis-economieën in de wereld. Nou, that's, that's the, uh, the subject that we will be talking about today. Yes, uh, very nice. All right. We gaan je volgen, Marco Win. Tot. Zo dadelijk. Yes. Yes, bye bye. Hij kan alleen nog maar yes zeggen. Yes, yes. Bye bye. <laughs> oh, daar is hij, bye bye. Hoort hem zo. De kranten, waar hebben zij het over? Ik heb hier trouw voor me. Het bezoek van Timmermans gaat aan dissident voorbij. Op Cuba spreekt de minister niet één van de vele tegenstanders van het regime. We het net al even. De Volkskrant opent met fraude met digid's in Amsterdam. Criminelen hebben eind vorig jaar de digitale identiteit van 100, 150 inwoners van Amsterdam-Zuidoost gehackt. De zaak spitst zich toe op een specifiek postcodegebied, al dus de Volkskrant. Het AD zegt dat het donorplan wankelt. na kritiek, de Raad van State is tegen automatisch doneren. Het wetsvoorstel om volwassenen automatisch orgaandonor te maken heeft een flinke deuk opgelopen. Metro opent met de Hollandse vrouw in de top 4 van kankergevallen. Nederlandse vrouwen krijgen vergeleken met andere vrouwen in de wereld... veel vaker te horen dat ze kanker hebben. Hollandse vrouw staat wereldwijd dus op plek 4. Zo rekent het Wereldkankeronderzoekfonds uit. In Metro. In Telegraaf een advies van het CBL, het Centraal Bureau Levensmiddelen... om als ouder met kind geen drank in de supermarkt te kopen. Als je drank wil gaan kopen, doe dat dan zonder je kinderen. Ja, zit wat in. Aan de andere kant, als je die drank dan thuis hebt en alsnog opdrinkt met je kinderen erbij, weet ik niet hoe handig dit advies is. Maar goed, uh, dat is wel de opening van de Telegraaf. Veel foto's van Renner Oerlemans voor op de kranten... omdat Warner Bros. zijn iWilks wil kopen. Maar voor op Nsc Next. Grote foto van twee shirtjes. Eén van Ajax en één van Feyenoord. Afgelopen vijf jaar mochten supporters van Feyenoord... niet mee naar de uitwedstrijd in Amsterdam. Ajax-Sieden mochten niet mee naar Rotterdam. Vandaag gaan we spreken bij de steden en bij de clubs... of dat verbod kan worden opgeheven. Boven de shirtjes staat... kan het nu zonder rellen, mannen...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 Get Lucky van Daft Punk, wilde ik nog zeggen. Blijft een lekker nummer. Mark Robin Visser, je praat er alweer doorheen vanuit Den Haag. Ja, sorry. Ja, ja ik, ik kan niet, niet. wachten. Nee, ik snap het. Ik could not wait. Ga je de hele ochtend van het steenkolen Engels spreken? Nee, ik, ik kan best wel goed Engels uh, spreken als ik, echt, uh, als ik dat echt wil hoor. Oké, okay, Nee, maar gelukkig. op een gegeven moment wordt het ook een beetje flauw natuurlijk. Het wordt een hè? beetje hilarisch opgegeven. Wat zegt u? Het wordt een beetje hilarisch opgegeven. Precies, we moeten, er niet, we moeten er geen grapjes over maken. Meneer de Jong die komt net aan. Ik heb het heel vaak, dan loop ik zo rond deze tijd door een donkere straat. Al dan niet in de regen. Het is gelukkig nu droog. Het is wel. Goed. En uh, dan denk ik altijd, ja, wat moet ik nou toch zeggen? Maar uh, u bent er al. Ik ben er al, dus ja. Dus u kunt het gewoon nu overnemen. Dat is uh, heel fijn, heel fijn. Vraagt u maar raak zou ik zeggen. Je mag zeggen, uh, ja eigenlijk is het nou nog geheim of is het nou niet meer geheim? Dat het u is, het weet. Het is niet meer geheim. Het is niet meer geheim, het is niet meer geheim, nee hoor. Maar die andere elf wel. Die andere elf zijn wel geheim. Die mogen nog niet bekend. En, die hoor. weet ik ook helemaal niet. U weet het ook niet? Nee, ik weet het ook niet. Ik wel. Maar dat ik is, mag het niet zeggen. Je mag niet zeggen, nee. Dus het wordt een lastig gesprek dit. Een lastig gesprek, <laughs> ja. Twaalf scholen, ik zei het vanmorgen al even, die horen vandaag uh, of ze mee mogen doen. Of ze zijn geselecteerd voor een pilot. En we mogen al zeggen dat uw school... Ja, één van de twaalf is. Gefeliciteerd. Dankjewel. Of congratulations. Congratulations, ja. Yeah. Thank you very much. Wat moet je daar nou voor doen om aan zo'n pilot mee te mogen doen... om meer Engels te geven op de basisschool? Wat je daarvoor moet doen is uh, deelnemen aan de selectieprocedure. Daar moesten heel veel paparazzen voor worden ingevuld. Ja. Daar zijn gesprekken voor gevoerd. Uh, we hebben uiteraard natuurlijk met de school, met het team... met de ouders over gesproken. En uiteindelijk is er een commissie geweest die heeft besloten... van, uh, ja. nou, jullie zijn één van de twaalf geworden... Ja. Maar u wilt het dus ook heel graag. Wij wilden het ook heel graag. Ja, dat ja, klopt. Waarom? Het is eigenlijk voor ons gewoon de logische volgende stap. Ja. We zijn een internationale basisschool met een Engelstalige en een Nederlandstalige afdeling in één gebouw. En we doen nog heel veel dingen gewoon samen en die doen we dan uiteraard in het Engels. Ja. Dus voor ons zou de volgende stap zijn ook gewoon les mogen geven in het Engels. Ja, ja want het gaat om het mogen hè. Dat mag mogen. eigenlijk niet meer. Nee, nee, officieel is het verboden in Nederland ja, klopt. Ja. ja. Nou, zeg, zullen we het hek maar eens gaan openmaken? Want uh, we staan hier nou een beetje te klappen tanden. Maar er uh, moet natuurlijk het een en ander gebeuren. En verwacht hoog bezoek. Uh, Staatssecretaris Sander Dekker, ja. Die komt officieel bekendmaken uh, dat we deel mogen nemen met de pilot. Ja, en wie die andere elf zijn? Zitten er nou overal in Nederland schoolbesturen uh, met de zenuwen bij de telefoon te wachten? Hoe nou, denkt u dat dat gaat? Nou, ik denk dat de schoolbesturen wel geïnformeerd zijn. Ook oh, toch wel? Dat denk ik wel, ja. Okay. Nou, zeg als u de sleutels pakt, dan gaan we dit prachtige uh, ijzeren hek openmaken. Ja, en dan praten ik. we straks verder. Ja, ik doe All right. Uh, ja, verder. doe maar kalm aan hoor. Take your time. Maar ik doe dit nooit. <lacht> oh, u doet dit nooit. <lacht> <Ik lacht> doet De conciërge altijd. <lacht> nou, we zijn hier nog wel even met de sleutels bij. Oh ja, ik geloof dat u de, de goede al gevonden hebben. Nee, die past niet. Oh, dat is een hele grote bos. Ik zou zeggen, tot straks. Ja, is goed. Dan gaan bij rommelen bij hier even verder. Prima. Nou, ja, heel, ik heel heb veel ook succes. Daar je bij me als het niet I lukt doet ja. het. <lacht> Tot zo. Dankjewel, Mark Robin. Later ook in gesprek met leerlingen die dus dat tweetalig onderwijs genieten. Dan de bioscoop. Daar gaan we nog steeds graag naartoe. 30,8 miljoen bezoekers, stelde de bioscoop-exploitanten vorig jaar. Dat betekent niet dat die exploitanten achterover kunnen leunen. Verslaggever Karin Alberts vanuit de bioscoop JT of GT uit Hogeveen.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 64 speakers, dat krijg je thuis niet. Bijdrage van Karin Alberts, vanuit de bioscoop. Tien minuten voor half zeven. In China wordt op de Gele Rivier geschaatst door Nederlanders. Hier wordt het steeds lastiger om lange tochten te schaatsen... en fanatieke schaatsers zoeken daarom steeds nieuwe uitdagingen. Na Oostenrijk en Scandinavië is nu China aan de beurt. En daar hebben niet alleen de schaatsers plezier... ook de lokale bevolking ziet er voordelen van. En we zitten in de enige auto op het ijs, een uh, jeep. En ik zit naast Willy. Willy, waarom schaats je niet? Nou, ik heb eigenlijk al een paar jaar niet geschaatst. En ik, ik ben hier gewoon als supporter van mijn man. En je hebt een hele grote thermosfles op je knieën. Je gaat naar de Koekensopia. Ik ga naar de, koekens... ik ga naar de Koekensopia. Het Chinese thee? Ik denk het wel. Ik denk het wel dat er Chinese thee in zit. Gele thee. Gele thee. Op de gele rivier. Ja, op de gele rivier. Ach, wat gaan we hard in die auto. ja.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 Ja, het is verschrikkelijk. Die zon, die brandt in je gezicht. Die berg, ik snap niet hoe Jenkins gaan hiervan af is gekomen. Ik begrijp er helemaal niks van. Want hier heeft hij inderdaad is hij door de muur gekomen. Hier is hij. daar. Kijk daar tussendoor. Maar dat ga ik vandaag niet doen. Ik blijf lekker op de gele rivier. Het is een bijzondere omgeving. Het is helemaal top. Echt waar. Echt waar. Een wereldgebeurtenis. Dit verandert de wereld. Ik voorspel het. Dit verandert de wereld. Hoe gaat ie? Ja, het gaat heerlijk. Er staat echt helemaal geen wind. Geen zuchtje wind. Waardoor het lekker is. En door de zon zie je het contrast heel goed tussen de baan en het zand ernaast. Dus het gaat perfect. Snel. Eerste stempelpost. Ja, snel. Nee, het is goed opletten bij, uh, met de scheuren. En uh, dus kijken, kijken, kijken. En uh, hard ijs, keihard. Dus je, voor je het weet, dan glij je dus opzij weg. Maar uh, je zakt er niet even een beetje in weg, zoals in Nederland vaak. In Nederland is het uh, ijs nooit zo hard. Nee, nee, het is uitzonderlijk. Geweldig. Dat om te beginnen. En hey, hey, hey, hey, hey. ja, dat is een ambulance. Please, met on ijs. De Chinese bevolking die gaat steeds op het de ijs. En die moeten gewaarschuwd worden om er vanaf te gaan. Omdat die schaatsers er natuurlijk steeds aankomen. Dus is het is een beetje gevaarlijk. Is een goed de Langs de kant staan natuurlijk allemaal nieuwsgierige Chinezen. die hun ogen uitkijken naar wat die Nederlanders hier op het ijs aan het doen zijn. Wat vindt u ervan, van al dat schaatsen op uw rivier? Ik tijd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 Excuse, cause I'm wearing my new shoes. Paolo Nutini met de nieuwe shoes. Schaatsster Anouk van der Weijden mag definitief starten op de Olympische 3 kilometer. Haar startbewijs werd aangevochten door Yvonne Nauta... die tijdens het kwalificatietoernooi in haar race werd gehinderd bij een wissel. Maar de geschillencommissie van de KNSB wees haar bezwaar af. Nauta is teleurgesteld, maar niet echt verrast. Nou, ik had uh, mezelf er al een beetje op voorbereid natuurlijk dat dit kan komen. Want anders dan moet je weer een, een klap verwerken. En dat, uh, dat gaat ten koste van de voorbereiding. Op het EK, maar ook gewoon op de, op de rest, op de spelen. Dus, uh, en dat wilde ik niet. Maar uh, ja, dit kon erin zitten en... Uh, ja, nu is het helaas uh, zo besloten. Tegenover de teleurstelling van de een staat de opluchting van de ander. Anouk van der Weide weet nu eindelijk waar zij aan toe is. Ja, ik uh, ben blij dat het nu uh, voorbij is. En, uh, ja, het was gewoon een hele vervelende situatie wat, uh, wat er hier is uh, ontstaan. En, uh, nou ja, nu is het voorbij en nu heb ik gelukkig nog een, een goede maand... Om, uh, om te gaan trainen voor, uh, voor mijn drie kilometer. Zij staat dus volgende maand in Sochi aan de start op de drie kilometer. Yvonne Nauta gaat er trouwens ook naartoe, maar zij doet dan alleen mee aan de 5 kilometer. Het trainingskamp van Vitesse in de Verenigde Arabische Emiraten blijft voor discussie zorgen. Verdediger Dan Mori is niet mee, omdat hij als Israëlier geen toegang tot het land krijgt. Maar volgens de ambassade van de Verenigde Arabische Emiraten in Den Haag... is er helemaal nooit een visumaanvraag ingediend voor Mori. Maar dat wordt weer ontkend door Vitesse-woordvoerster Esther Bal...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 Ondanks alle commotie speelde Vitesse gisteren een oefenwedstrijd tegen Wolfsburg. En won met 3-2. Beide Duitse treffers werden gemaakt door Bas Dost. Die op het verlanglijstje staat van de Arnhemse club. Aanvaller is wel willend, maar heeft wel gemengde gevoelens. Nou, het belangrijkste is dat ik weet dat ik hier niet speel. Kijk, op het moment dat ik, ik, wil eigenlijk hier, ik ben hier niet voor niks heen gegaan. Ik heb hier goede periodes gehad, nu een mindere fase. Ja, ik wil het eigenlijk hier nog waar gaan maken. En, en, dat, om dan weer terug te gaan naar de Eredivisie, dat is, dat is, een, dat is een andere keuze. Maar. Uh... Ja, ik moet dat goed voor mezelf op een rijtje zetten... en dan moet ik, moet ik maar zien hoe dat loopt. Oude international Mark van Bommel gaat bij de KNVB aan de slag. De voormalige middenvelder is per direct aangesteld... als assistent trainer bij het Nederlands elftal onder de 17 jaar... onder leiding van Maarten Stekelenburg. De 79-voudige international combineert zijn nieuwe functie... met zijn trainersopleiding, waarvoor hij stage gaat lopen... bij de B1 van PSV. En straks, na half zeven, dan zijn we onder de polderbaan op Schiphol. Daar wordt namelijk de laatste hand gelegd aan een gigantisch complex van gastleidingen. Dit is Radio 1. Het is half zeven, het NOS-journaal Jeroen Chapkema. Zo'n 150 inwoners van Amsterdam-Zuidoost... zijn eind vorig jaar slachtoffer geworden van identiteitsfraude... door een veiligheidslek bij DigiD, dat schrijft de Volkskrant. De criminelen konden onder meer bankrekeningnummers wijzigen... zodat uitkeringen en toeslagen naar hen werden overgemaakt. Het is nog onduidelijk om hoeveel geld het gaat. Het aantal christenen dat wordt vervolgd vanwege hun geloof is gestegen. De christelijke organisatie Open Doors maakt elf jaar een ranglijst. Vooral in Afrika neemt de vervolging toe. De lijst wordt voor de twaalfde keer aangevoerd door Noord-Korea. Duizenden klanten van het Zeeuwse energiebedrijf Delta... hebben al maanden geen energierekening gehad, meldt Omroep Zeeland. De fout is ontstaan na een aanpassing in het computersysteem. De klanten moeten de rekeningen alsnog betalen.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 Verkeersinformatie naar de ANWB. John Bakker, Goedemorgen. Nou, goedemorgen. Nou, ik hoop dat die regen inderdaad weg is, want dat kwam behoorlijk heftig naar beneden vanochtend. Ja, maar ik geloof niet dat het verkeer er nu echt last van heeft. Het enige probleem wat we op dit moment hebben is een spoedreparatie op de Van Brineoordbrug... vanuit Breda naar Rotterdam op de A16. staat voor de Van Brineoordbrug drie kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht... Verkeer richting Den Haag kan vanaf knooppunt Ridderkerk... beter omrijden via Europoort over de A15, de A4 en dan de A20. Ja, en wat verwacht je voor half negen? Het is woensdag, dus... Dan is het altijd wat Volk minder druk, je. waar je erbij zegt. Normaal gesproken ja. zo'n zo 100 kilometer. Ja, als er niet eh, al te gek veel dingen gebeuren... dan eh, moet dat gaan lukken vandaag. Heeft het begrepen, we hebben tot nu toe de warmste januari ooit. In de Verenigde Staten ligt het openbare leven door kou en sneeuw stil...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 Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Dagen van extreme kou heeft Amerika achter de rug. Ijsberen en penguins in de dierentuinen bleven zelfs binnen. En er was een gevoelstemperatuur van min 50 graden. Scholen werden gesloten. Michel van der Hoek is docent aan de Universiteit van Minnesota... en inwoner van een van de noordelijke staten, van de Verenigde Staten. En nu aan de telefoon, meneer van der Hoek. Goedenavond voor u. Ja, goedemorgen voor u. Hoe koud is het? Heeft u een thermometer bij de hand? Uh, ik heb zojuist even gekeken. Het is momenteel min 19. Ah, maar het voelt kouder. Uh, de gevoelstemperatuur is momenteel gelijk, omdat de wind is gaan liggen. Dus de gevoelstemperatuur is uh, ongeveer hetzelfde. Uw kinderen mochten niet naar school, geloof ik, hè? Nee, op, op maandag en dinsdag zijn inderdaad de scholen hier in, in Minnesota gesloten. Op maandag was het zelfs per, per, op bevel van de gouverneur. Die zegt van jongens, het is gewoon een gezondheidsprobleem en een gezondheidsgevaar. Dus ik beveel gewoon dat alle scholen dicht zijn. Op dinsdag was het op eigen initiatief van de individuele schooldistricten. Maar de meeste scholen hebben ook op dinsdag besloten de, de deur dicht te houden. Wat is er allemaal uitgevallen door de kou bij u in de buurt? Uh, nou, uh, allerlei dingen. Uh, er zijn vluchten geanoneerd op vliegvelden. Het huisvelden is niet opgehaald op maandag. Ik kreeg een telefoontje dat, uh, dat het niet gezond was... voor de vuilnismannen om uh, de straat op te gaan. Uh, post kwam er wel, raar gezegd. Uh, ik heb ook problemen gehad met mijn internet. Uh, waarschijnlijk is er een kabel ergens kapot gevroren. Dat hoor je nog alles. Dus uh, ja, uh, wel, wel gedeeltelijk ontregeld. Uh, veel mensen bleven binnen, gingen niet, uh, gingen niet naar hun werk... of gingen niet, uh, gingen niet winkelen. En het is natuurlijk het gesprek van de dag... Uh, ja, voor zoveel mensen tegenkom natuurlijk, want die zit een beetje thuis. Maar ja, iedereen praat erover. Het zijn echt wel uh, uh, ja, uh, uh, rare dingen. In, in Minnesota, waar ik woon, is het wel vaker koud geweest. Er zijn geen records gebroken, maar in veel andere plaatsen in Amerika wel. We hadden eerder deze week contact met Georgia. Een Nederlandse daar, die waren helemaal niet voorbereid natuurlijk op dit soort winterse omstandigheden. Hoe is dat bij u? Zijn er wel sneeuwploegen, strooiwagens? Ja, er is geen sneeuw gevallen tijdens deze, tijdens deze koubui gelukkig. Dus het is alleen maar echt extreme kou. Uh, uh, wij zijn wel voorbereid op kou. Dus bijvoorbeeld het verschil met, met, met, met Georgia, Atlanta... waar ik ook familie heb. Uh, daar worden bijvoorbeeld de waterleidingen niet zo diep onder de grond gedaan. Dus ja, dus als het daar nu een temperatuur is van, laten we zeggen, min 6 of zo... Uh, of min 15, uh, dan bevriezen de waterleidingen snel. Want dat is hier gelukkig wat beter aangepakt. Dus, uh, dus hier bevriest die waterleiding niet zo snel. En uh, ook als er sneeuw valt, zijn er uh, veel meer... Uh, zijn er zijn veel meer sneeuwploegen en sneeuwruimers... Dan, uh, dan in bijvoorbeeld Atlanta, waar er veel minder zijn. En gek genoeg kunt u waarschijnlijk dit weekend alweer... zonder jas naar buiten bij wijze van spreken. Nou, zonder jas, dan moet je niet te ver gaan. De, ze zeggen inderdaad dat uh, vrijdag en zaterdag uh, dat het dan uh, 1 of 2 graden wordt. dus boven nul, dus dan gaat het hier een klein beetje dooien. Uh, dan zal het heel vervelen, want dan vriest het natuurlijk s'nachts weer lekker op. Dus dan heb je een lekkere ijsbaan in je tuin. Uh, maar ja, het is een enorme overgang in temperatuur natuurlijk. We hebben uh, was het min 31 Celsius... met een gevoelstemperatuur van min 45 bij ons op de voordeur. Ja. En dan regent het straks weer uh, ijspegels? Uh, ja, dat zou wel eens dus kunnen inderdaad. Dat het vrijdag met de, met de dooi dat dan alle ijspegels van de dakrand afvallen. Ja, Dus moet je oppassen. Ja, voor het weet staat u dan weer uh, het gazon voor te maaien. Nou, dat duurt nog even hoor. In ja. Minnesota is de winter meestal, uh, meestal vrij lang. Dus uh, gezond maaien dat gaat waarschijnlijk pas in april, eind april gebeuren. Ja, misschien ook niet zo makkelijk. Want het wordt natuurlijk dan erg nat. Uh, ja, als het, als het heel, te snel ga, heel snel gaat dooien inderdaad. Want als de overgang heel kort is, dan uh, hebben we bepaalde gebieden natuurlijk last van overstroming. Want dan gaat al dat smeltwater, uh, uh, ja, dat kan niet overal heen. Dus dan heb je overstroming, zowel op straat als in rivieren, waar al dat water naartoe gaat. Dus uh, daar praten sommige gemeenten nu al over. Dus bij Buffalo, bij de Niagara-watervallen, uh, hebben ze nogal problemen met, uh, met een grote ijsdam. En ze denken, van nou, als dat dadelijk breekt en als dat gaat dooien een beetje, dan uh, kunnen de mensen wel problemen mee hebben. Dus dat is altijd een gevaar. Michel van der Hoek, hou nog even vol. Hartelijk dank dat ja. u even aan de lijn wilde komen. Ja hoor, graag gedaan. Tot rusten voor zo dadelijk. Ja, bedankt. Acht minuten over half zeven. Spannende klus voor de gasunie. Het bedrijf boort onder de polderbaan op Schiphol... om daar een nieuwe gasleiding te kunnen plaatsen. En die landingsbaan blijft ondertussen gewoon open. Verslaggever Menno Reemeijer, goedemorgen. goedemorgen. Menno, jij staat vlak bij ja, die landingsbaan. Ja. Dat klinkt als een hele ja, spannende ja. exercitie. Ik, ik denk dat het een paar honderd meter is um, van de plek waar we nu staan. En dan gaat hij de polderbaan onderdoor de pijp en dan komt hij eruit. En dan ligt hij nog iets dichter bij de polderbaan. Ja, een spannende exercitie voor een um, pijpleiding voor uh, de gasdoorvoer van Beverwijk richting Dordrecht. Wijngaarden is uh, de exacte locatie. Um, onder... Een landingsbaan door, start- en landingsbaan moeten we zeggen. De polderbaan, waar we net twee vliegtuigen ook eh, al zagen klaarstaan voor stijgen landen. Dat komt niet zo snel zien, want het is hier eh, nog, nog aardig donker. En waarom dat moet dat, dat per se daar gebeuren? Germer van Dijk is... Ja, ja nou ja, dat, dat, dat, dat is het tracé. Ik denk een loodrechte lijn naar beneden toe, van Beverwijk naar Dordrecht. Dan kom je hier ongetwijfeld langs. Germer van Dijk is van de gasunie. Die weet dat allemaal veel beter dan ik, Frederik. Uh, waarom moet hij onder de polderbaan door? komt hij er niet omheen? Hij moet onder de polderbaan door, omdat wij parallel willen liggen aan onze bestaande leiding. Onder de polderbaan liggen op dit moment al twee leidingen. En vanwege die parallele ligging is de derde hier ook neergelegd. Ja. Het ziet er allemaal indrukwekkend uit. Het is een, een, midden in het landschap eigenlijk, in een, in een kale vlakte, naast een, een landingsbaan. Een enorme installatie. Ik zie een boor de grond ingaan van, nou pak een beetje 10 20 centimeter doorsnede. En die gaat dan over een lengte van, ja ik kan het niet schatten in het donker, maar dat is toch wel ruim een kilometer denk ik. Het is meer dan een kilometer. Deze boring is 1242 meter lang. En hoe bijzonder is dat, dat die onder, onder zo'n zo landingsbaan door moet? Ja, dat is heel bijzonder. Het is voor het eerst dat wij een uh, gasleiding aanleggen onder een uh, start- en landingsbaan van onze nationale luchthaven, terwijl deze in bedrijf is. En dat is hier ook het grote belang. Uh, die start- en landingsbaan moet in bedrijf blijven. Ja. Schiphol haalt de schouders hier voorop. Die hebben we ook gebeld. Goh, kom eens vertellen of jullie dat niet eng vinden. Uh, maar hun maakt het allemaal niks uit. Is het zo weinig risicovol? Nou, we hebben goed vooroverleg gehad met Schiphol, uh, we hebben goed afgesproken wat we hier gaan doen, we hebben hen betrokken bij de plannen en uh, zij hebben vertrouwen in wat we hier aan doen zijn. Ja. Nou is dit pijpje wat de grond in gaat, maar, uh, ik heb ook buizen zien liggen, die hebben we zeker een meter doorsneden, die moeten er uiteindelijk doorheen. Ja, we zijn op dit moment een, uh, een boorgang aan het maken. In een aantal stappen verruimen wij die totdat die ongeveer 1,50 meter doorsnede is. Als die zo groot is, dat zal ergens volgende week zijn, midden volgende week, dan gaan we de leidingen doortrekken. Dan wordt een gastransportleiding aan de boorstang gekoppeld en die wordt door het gat getrokken. Ja, gaat dat hier trouwens wel goed, want ik zie dat er een, een, een pijp uit wordt gehaald en er spuit dan ook water uit. Ja, dat is precies de bedoeling. Oh. Uh, op dit moment hebben ze weer een deel van de boorstang binnengehaald. We zijn weer 9 meter verder onder de polderbewerking. Deze wordt afgekoppeld en dan kan er weer de volgende pijp naar binnen trekken. Ja. Ik blijf toch even met die veiligheid zitten. Uh, die, die, hoe diep gaat hij die onder die baan door? Want een gat van een meter onder zijn baan lijkt me toch met een zwaar vliegtuig eroverheen dat hij kan verzakken. Ja, de pijp gaat 25 meter onder de baan door. Uh, diepste punt. Een uh, gat van een meter onder de baan, ja, dat lijkt alsof hij kan verzakken. Maar wij gooien uh, vloeistof in het gat. Dat heet bentoniet niet. Een vloeibare klei. En die zorgt ervoor dat de druk in het gat in stand blijft. Het wordt allemaal gecontroleerd vanuit een controlekamer... waar ook eigenlijk de machinist van de boor zit. Daar gaan we straks ook maar eens even kijken. Dat horen we dan straks. Dankjewel, Menno Reemeijer. Tien over half zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Roda JC bereidt zich in Spanje voor op de tweede seizoenshelft. De club dacht deze zomer met Kali, Van Peppe, Luix en de Mouje... spelers te hebben gekocht waarmee succes kon worden behaald. Dat viel wat tegen. Roda staat slechts 15 vijftiende. Verslaggever Rachna Niemeyer ging in Spanje maar eens kijken bij Roda. Het is een komen en gaan van voetbalelftallen op het Marbella trainingscentrum. Grasmatten groen en heerlijk strak geschoren, om te zoenen zou je kunnen zeggen. En een fontein die zorgt voor een prachtig plaatje. Voor heel even, anderhalf uur, is Roda aan de beurt om hier zijn gang te gaan. Hoogte- en dieptepunten wisselden elkaar af in de eerste seizoenshelft voor Roda. Er was het ontslag van trainer Ruud Brood, maar er waren ook twee overwinningen in een week tijd. In de competitie in de beker op PSV. Er is veel gebeurd en veel om over te praten. Met Mark-Jan Vledderens, de aanvoerder. Um, ja, goed, het blijft, uh, voetbal is natuurlijk een teamsport, hè, dat voorop. Uh, ja, daar kunnen we niet tevreden zijn over het aantal punten wat we hebben behaald. Maar ook met Guus Huppert de revelatie. Tegen onze concurrenten lieten we het vaak... Uh... Afweet. En dat zijn de wedstrijden normaal die je moet winnen. Dus, uh... Hij als eerste over de toch moeizame seizoenshelft van de ploeg uit Kerkrade. Uh, ja, ik denk dat uh... ja, we niet met z'n allen echt uh, compact stonden. En dat uh, we niet met z'n allen echt strijd leverden, vond ik. Dat uh, ja, er zeker uh, een paar wel wouden, maar ja, niet konden. Omdat de rest dan net niet meeging En dan weer andere keer gingen we weer een paar mee. Dus ik denk dat uh, dat de reden was. Uh. Ben je dan wel het type of, of ben je dan in de positie om al met de vuist op tafel te slaan? Nee, ja, normaal uh, ben ik die jongen nog niet. Uh, dat moet ik ook nog uh, leren. En, uh, ja, ik denk eens rechts buiten uh, dat dat ook niet echt mijn, uh, mijn taak is. Ik denk dat meer van het centrum uh, moet uitkomen. En, uh, ja, ik hoop dat dat uh, nu gebeurd is. Hoe was jij met Ruud Brood, die weg is? Nee, ik kon uh, goed met hem overweg. En, uh, hij heeft me toch de kans gegeven via Baroda. Uh, ja, voordat ik mijn contract tegen had, heb ik ook met hem ge gebeld. En, uh, zou die een echte kans geven en die kans heb ik gekregen. En, uh, ja, ik heb me toch goed onder ontwikkeld ontwikkeld. Uh, ja, dus dat heb ik ook aan hem te danken. Wat je zegt, twee keer winnen van PSV in een week. En, uh, ja, daarna hadden we op zich ook nog een goed gelijkspel bij Groningen. En dat uh, ja, was gewoon een prima week. en Iedereen had een heel goed gevoel. De sfeer was ook heel goed in de ploeg. En, uh, ja, goed, daarna is het toch ergens misgegaan. Uh, ja, dat is gewoon heel vervelend. want uh, We hadden toen echt het gevoel dat we gaan deze lijn doortrekken. En uh, een heel goed seizoen ervan maken. En ja goed, en dan uh, ook mede door een paar uh, ongelukkige resultaten, denk ik... kom je toch in een uh, negatievere spiraal. En, uh, ja, daar, uh, daar uh, moeten we snel afscheid van nemen straks. Wat zijn jullie dan zoveel minder dan bijvoorbeeld Zwolle... wat uh, ja, maandenlang bovenin heeft gespeeld? Lijkt me niet. Vier punten zijn we minder. Ja, daarom. Maar dat is, uh, dat is topsport en dat is... Uh... Ja, dat is ook heel mooi, denk ik. Dat uh, wedstrijden worden op, uh, op kleine momenten beslist. Op details worden ze beslist. En de verschillen zijn gewoon heel klein. Dat zie je ook aan de stand op de ranglijst. Het scheelt allemaal een paar puntjes. En dan, uh, ja, dan ziet het er gewoon heel anders uit. En, uh... Maar goed, uh, we moeten nu gewoon uh, vooruitkijken. En uh, met een heel positief gevoel. En uh, ja, de, de, de nieuwe trainer die, uh, die brengt dat positieve gevoel goed over. En uh, ja... Dat is, uh, dat is een eerste stap. Ja, een uh, rustige training met, uh, met een vast, uh, vaste methode die, die hij uh, die die aanhoudt. En uh, ja, dat gaan we, dat gaan we volgen. En, uh, maar voor de rest wel een uh, sympathiek man. Ja? Ja, hij is, uh, hij is gewoon uh, ja, rustig vriendelijk. En uh, ja, wat, hij, wat hij doet, daar staat hij meteen achter. En uh, ja, het is uh, tot nu toe fijn om met hem te werken. Dus uh, we zullen zien uh, hoe het in de toekomst uh, verloopt. Ook Roda overwintert en doet dat in Spanje bij de AroDI van de Kracht naar Niemeijen. Hoe gaat het op de weg? John Bakker van de ANWB. Eh, nog steeds problemen op de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam bij de Van Brienoordbrug. 5 kilometer file. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer eh, richting Den Haag. Kan vanaf knopend Ridderkerk beter omrijden via Europoort. En na een ongeluk op de A59. Van Zierikzee naar Os bij Made. 3 kilometer file. De rechterrijstrook is afgesloten. Verkeer richting Den Bos kan beter omrijden vanaf knooppunt Zonzeel via Breda over de A16, de A58 en de A27. Dankjewel, John. 12 basisscholen zijn geselecteerd om mee te mogen doen... met een proef met Engelstalig onderwijs. Een pilot, zeg maar. Het is eigenlijk tweetalig, Nederlands en Engels. Staatssecretaris Dekker gaat dat vanochtend bekendmaken. En Mark Robin Visser verraadt zomaar de eerste school. Ja, en dus dat zijn er nog maar ja, elf ja. geheim. Ja, ik laat wel eens vaker iets vallen. Maar in dit geval was het, is het niet mijn schuld. Ze wisten het gewoon hier al, oh, uh, Marcel, ja. in Den Haag. Ja, het het zat er ook wel in, hè, bij hun? Het zat er bij hun ook wel in natuurlijk. Omdat ze, dat hoorden we vanmorgen al... een internationale tak hebben in deze school. Maar het is me nou nog steeds niet helemaal duidelijk waarom zij... Als enige school het nou wel weten... en die andere elf uh, nog steeds hun mond moeten houden... of het misschien nog wel niet weten... maar meneer de Jong, directeur hier van de Haagse Schoolvereniging... Goedemorgen. Hoe, kan, hoe, hoe zit dat nou, dat jullie het al weten? Ja, wij weten... Dicht bij het vuur. Dicht bij het vuur zitten <laughs> wij natuurlijk. Ja, ja, ja. En het feit dat de staatssecretaris komt... dat nee, wisten we van tevoren al hoe of wat. Ja. Ja, ja. Goed, ik kijk hier, we zijn hier in een ruimte... Is dit een docentenkamer? Dit is de docentenkamer, ja. Uh, staat hier op een groot bord. staat Wednesday, the 8th of January. Visit of staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker... en wethouder van onderwijs Ingrid van Engelshoven. Helemaal goed. Leuke naam ook. Ja, komen <laughs> allebei. Zijn jullie er klaar voor? Wij zijn er helemaal klaar voor, ja. Uh, ik ga eventjes naar meneer Grijze. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat, Goedemorgen. Wat zegt u? Goedemorgen. Moet u trekt, ik gaan staan? U trekt een raar gezicht naar mij in. Ja, dat klopt. Hey, blijf lekker zitten. Ik zal niet de enige zijn. Meneer Grijze, die zei vanmorgen tegen mij: ik snap niet waar jullie allemaal zo druk over maken. Er komen hier allemaal journalisten. Het is gewoon een kleine pilot. Waar gaat het over? Het gaat over de invoering van twee talen Maar dat onderwijs. zei u toch? Van, ja, uh, ja, wa wa wat een, een poespas. Ja. Nou, wij, wij doen natuurlijk als internationale scholen al heel lang onderwijs. 100% in het Engels. Ja. Op de internationale afdelingen. Wij geven al jarenlang, op, ook op onze andere scholen, uh, Engels... vanaf groep 1, één uur in, het in de week. In de Dan geven we Engelse les. En het verschil is nu dat wij onderwijs gaan ge geen Engelse les meer gaan geven... maar les gaan geven in het Engels. Ja. Dat, en dat gaan we opbouwen vanaf groep 1 in een aantal jaren. Ja. En dat is het verschil. En dat is een pilot zoals er wel meer pilots zijn in het Nederlands onderwijs. Wij zijn heel blij met de aandacht, maar wij vinden ook dat het heel hoog tijd is, en dat zijn we eens met de staatssecretaris, dat er een wetswijziging komt waardoor het mogelijk wordt om uh, meertalig onderwijs te geven. Er ligt al heel lang een wetsvoorstel voor alle basisscholen in Nederland dat er een gedeelte, 15% van de lessen in het Engels gegeven gaat worden. Dat ligt al een tijdje te wachten. Ja, klopt. Waarom is dat eigenlijk zo belangrijk? Nou, met name hier in Den Haag is het natuurlijk heel belangrijk. Den Haag is de internationale stad van Nederland. Als je kijkt naar de bevolking van de school... hebben we heel veel ouders die de vraag hebben van... kan mijn kind ook Engels als tweede taal krijgen? Mm -hmm. Ik heb heel veel ouders op school waarvan, uh, die, die al tweetalig zijn. Vader uit een ander land of moeder uit een ander land. Heel veel ouders die terugkomen uit het buitenland. Kinderen hebben op een Engelstalige school gezeten. Komen weer hier... Er is geen vorm van onderwijs voor deze mensen. Ja. Dus ja. de vraag is dan, ja, kunnen jullie wat bieden? Er is vraag. Er is heel veel vraag, dat klopt. We gaan het straks na nou, even nog meer hebben over nut en noodzaak. En ook over de toekomst van het Nederlands. Want nou ja, daar zou je dan ook over kunnen ja. na, nadenken. Gaan we ondertussen hier de spulletjes even klaarzetten voor de staatssecretaris. Nee, tot straks. Moeten er dan. nog slingers ophangen of zo? Nee, dat hoeft niet. Nee, we houden nee. het gewoon bescheiden. <laughs> Als de koffie maar goed is. Hè. is Elke werkdag van 6 tot 9, het NOS Radio 1 Journaal. Oh,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 Tu es formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Formidable. Een filmpje kijken op de stoep van de bijenkorf van de CNA. Dat klinkt gek, maar komende maand is dat heel normaal op de koolsingel in Rotterdam. Elke avond worden er korte films vertoond op gevels van winkels, hotels en leegstaande panden. Panden worden ze geprojecteerd. En die films zijn van internationale kunstenaars. Meestal drie of vier minuten lang. En dus kun je je klapstoeltje meenemen en kijken maar. Deze Linders, goedemorgen. Goedemorgen. Initiatiefnemer van dit project, mevrouw Linders. Hoe ziet de single eruit deze maand? Uh, nou, ik denk heel erg donker. Je zou vooral een nachtelijke koolsingel kunnen zien... want ons programma begint natuurlijk pas als de zon ondergaat. Dat lijkt mij wel verstandig. <laughs> ja. Dus half vijf worden alle films aangeschakeld... en om half negen ochtends gaan ze uit... Dus als je nu bijvoorbeeld op de Koolsingel als hele vroege werker... of als hele laat uitgaande rond zou lopen... dan zie je eh, ongeveer twaalf filmpjes hier op de Koolsingel opdoemen. Heel erg helder afgestoken tegen het donker van de Koolsingel. En nu nog de kerstverlichting. En het zijn... Eh, ja... Ja. Wij zijn er niks, maar gaat u verder. Oké, okay, okay. En uh, er is nu nog kerstverlichting op de Koolsingel. Dus het ziet er merkwaardig, maar prachtig uit. Met de bouwputten, de, het mooie hilton, de statige gebouw van het stadhuis en het postkantoor. En verder natuurlijk toch uh, de Koolsingel als behoorlijk versleten avenue. En daar willen wij eigenlijk als Culture International proberen wij... Um, uh, met een jaarlijks programma wat deze keer film is... Uh, de koolsingel in, in een ander licht te laten zien. en Misschien ook zelfs wel een beetje een hart onder de riem te steken... om de ambitie die het eigenlijk heeft... om toch weer tot een prachtige avenue te worden... om dat uh, te tonen met deze nachtelijke koolsingel. Ja, noemt u de koolsingel nou versleten? Is het zo erg? Nou, het is een ja, in mijn ogen, maar ik spreek dan als bewoner... en niet als deskundige vind ik het wel. Een versleten koolsingel, wat niet inhoudt dat ik het geen fascinerende koolsingel vind. Want hij is op ieder moment van de dag en nacht en het seizoen is een fascinerende boulevard. Maar hij is wel, als je er nu rondloopt, uh, zijn er grote bouwputten... en zie vrij veel de panden. Maar er wordt op dit moment ook de stad natuurlijk heel veel aan gedaan. Hmm. Maar goed, die filmpjes moeten iets van de grandeur van de koolsingel dan uh, gaan weergeven. Maar waar gaan die filmpjes dan over? Wat zijn het voor filmpjes? Het zijn filmpjes, het zijn ongeveer twaalf filmpjes en die, uh, aan de ene kant is het zeg maar de filmpjes die, uh, die andere steden tonen. Dus je ziet uh, het begint bijvoorbeeld bij het Hilton Hotel met een filmpje van een uh, Chinese kunstenaar, Song Kao, die het nachtelijke uh, Shanghai filmt. En dat zijn hele vloeiende films van een andere stad. En wat een beetje onze bedoeling is, dat filmpjes die een andere stad tonen, zoals in dit geval Shanghai en Londen en Beirut zit erin, dat die uh, zo samensmelten met een koolzingel, dat je een hele direct de relatie krijgt met de conseil en het publiek van de conseil En de andere filmpjes die we tonen... zijn meer de publieke kant. Dus eigenlijk... die vraag is een beetje af wat doet het publiek... nou in zo'n Is het publiek... is die medemaker en medebepaler... van zo'n publiek domein? En ik zeg het natuurlijk... heel erg nu... Uh droog, weet je wat je eruit kan halen, maar het zijn vooral filmpjes die eh, met interventies in de publieke ruimte werken zoals eh, de Belgische kunstenaar die al heel lang in Mexico City in de publieke ruimte werkt, heeft bij ons bijvoorbeeld een filmpje van een man die met een enorm groot ijsblok eh, door de straten van Mexico City schuilt. Ijsblok hangt aan een touw, trekt hij achter hem aan en dat duurt urenlang eh, eer het ijsblok van een heel groot ijsblok tot een klein ijsklontje gesmolten is en hij laat dan een spoor van water achter zich in een hele lege en dat zijn dingen waarvan wij hopen dat het zo samen gaat werken en met het publiek. En dat het publiek eventueel kan doen aan hm. zo'n zo publieke ruimte. En met tegelijkertijd de ruimtelijkheid van die kolsingel. Kunst op de kolsingel. Hartelijk dank. Dees Linders, initiatiefnemer van dit filmproject. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. 150 Amsterdammers zijn de klos. Van hen is vorig jaar de digitale identiteit, de DigiD, gehackt. Volkskans schrijft dat door een veiligheidslek... criminelen onder meer bankrekeningen konden wijzigen... zodat uitkeringen en toeslagen naar hen werden overgemaakt. Het is de vraag of het wetsvoorstel... om iedereen vanaf 18 jaar automatisch orgaandonor te maken... een meerderheid gaat krijgen in de Tweede Kamer. Volgens het AD wankelt dat donorplan... vanwege kritiek van de Raad van State. Het voorstel maakt inbreuken op het recht van onaantastbaarheid... van het menselijk lichaam... Dat zegt de Raad van State althans. Bezoek? Welk bezoek? Trouw sprak met de Cubaanse Bertha Soler. Zij merkt tot nu toe niets van het bezoek van minister Frans Timmermans... van Buitenlandse Zaken aan haar land, Cuba. Zij vertegenwoordigt de organisatie Damas de Blanco, de dames in wit... die wekelijks een stille tocht houden voor meer democratie... en vrijlating van politieke gevangenen. Waarnemend burgemeester Jan-Pieter Lokker van de gemeente Noordwijk... heeft onkosten dubbel gedeclareerd. Op dagen dat hij in een hotel verbleef, declareerde hij toch woon kilometers Dat ligt gevoelig in Noordwijk, volgens de Telegraaf. Omdat Lokkers voorganger Harry Groen moest opstappen... vanwege het declareren van buitensporige onkosten. Ook schrijft de Telegraaf over een megafusie in de maak tussen reisbureauketens, D-reizen en vakantie-experts. Samen runnen zij meer dan 500 winkels. De d reizen topman zegt in de krant dat er inderdaad wordt gesproken over een voortgaande krachtenbundeling in de reisbureauwereld. Volkskrant schreef gisteren over een nieuw schaatsevenement, de Ice Derby. Zou in mei moeten plaatsvinden in Dubai. Zou veel geld te verdienen zijn voor schaatsers en gokkers. Wij spraken Michel Mulder daar al over. Die zag er wel wat in. Vandaag schrijft de Volkskrant dat de ISU de Schaatsbond niet is. Want de schaatsunie vindt dat schaatsers zich ver moeten houden van gokken. Ja, de selfie hebben we nog? De is er, dus, er iets uh, over ja, een selfie? Ik, ja, kun je vergeten. De selfie is een nieuwe internethit. Het is een samentrekking van farmer en selfie. Iets met de boeren en kippen en geiten en koeien en zo. Dat lees u zelf maar. Wanneer ontvangt u AOW jaaropgave?